12 uur. Marjan Koekoek met het NOS Journaal. Minister Dijsselbloem vindt het nog te vroeg om te spreken over een mogelijke nieuwe financiële crisis. De minister beaamt dat er sprake is van een forse beursdaling, maar het kan ook een correctie zijn op de opgelopen beurskoersen van het afgelopen jaar, denkt hij. Hij zegt dat eerst moet worden bekeken wat het voor de rest van de economie betekent. Het Russische staatsoliebedrijf Rosneft stapt naar de rechter om de Europese sancties aan te vechten. De Europese commissie heeft die ingesteld vanwege de Russische bemoeienis met het conflict in Oekraïne. Rosneft wil dat het verbod om geld op te halen op de Europese kapitaalmarkten wordt opgeheven. Ook Zakenman Rotenberg, een vriend en voormalig judo-partner van president Poetin, stapt naar het hof. Hij mag sinds juli de EU niet meer in en kan niet meer bij zijn bezittingen in Italië. Bioscoopbedrijf Pathé is niet gelukkig met een van de nieuwste Boemerangkaarten. Op de gratis kaart is een IS-strijder te zien die een geknielde man onthooft. En daarbij staat de tekst God is goed. Pathé haalt de kaart uit de rekken. Boomerang vindt dat jammer. Het bedrijf wil discussie uitlokken en zegt dat het ook maatschappelijke kwesties aan de kaak wil stellen. De stichting Vrienden van de Gaykrant doet aangifte tegen twee kopstukken van 50PLUS. De twee zijn verwikkeld in een publiekelijk gevecht over de vraag of Henk Krol subsidiegeld van de Gaykrant voor 50PLUS heeft gebruikt. Tegen Krol gaat de stichting aangifte doen wegens oplichting en verduistering. Tegen kopstuk Jan Nagel gebeurt dat vanwege laster. Nagel zei op tv dat advocaat Hammerstein van de stichting in het verleden niet correct heeft gehandeld. Atleten Daphne Schippers is een van de drie genomineerden voor de titel Beste Atleten van de Wereld. Schippers won dit jaar onder meer goud op de Europese kampioenschappen op de 100 en 200 meter. Deze maand werd ze al uitgeroepen tot Beste Europese Atleten van het jaar. Eind november wordt de winnaar bekend. Dan nog het weer. Het is zonnig, maar ook een bui is mogelijk. Het wordt 17 of 18 graden. Morgen zonnig, droog en bij een matige zuidenwind wordt het 20 graden in het noorden en 23 in Limburg. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. Dit is Jolande van der Velden van de ANWB. In de Randstad staan er files op de A1 Amsterdam richting Amersfoort. Bij Muiden 3 kilometer en verderop tussen Blarikum en Eenbruggen 5 kilometer. Tot zover de verkeersinformatie. U bent prijsbewust als het om uw auto gaat. U wilt APK, autoreparatie en onderhoud tegen een eerlijke prijs.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 Van ZFM Zandvoort. Elke dag. De werkdag van 12 tot 2. Oh, ik was te vroeg. Elke dag ja, op de radio, vijf dagen in de week. Het is 12 en 2. Ja, ja, ja, ja, ja, waar maak je dat nog mee? Zandvoorts actuele lunchprogramma. Met actualiteiten, muziek en alles wat zo ter tafel komt. Vandaag natuurlijk met het regio nieuws. En eh, ook als er mee zit, onze weekendagenda. En uh, we blikken ook een beetje uit, uh, vooruit op vanmiddag. Hè. Vanmiddag de tweede uitzending van uh, het nieuwe programma Zandvoort draait door. Nee, het lukt weer niet. moet ik hebben. Ik moet een moet ik hebben. lukt weer niet. Of oh, ik. Zandvoort draait door. Ja. En we hebben een uh, super uitzending vanmiddag, dames en heren. En daar kunt u van nog aan. Live muziek van uh, Saskia La trom trom trompet met haar pianist. En, uh, Verder, uh, verder hebben we ook nog uh, een hele leuke hoofdgast. En dat is uh, Johnny van Elk. En dat is uh, de voormalige toneelmeester van onze supercomiek Toon Hermans. En dat vanmiddag allemaal tussen 5 en 7 Live bij ZFM. Verder natuurlijk de stamtafel hè, met uh, alle mensen die aan, in de studio zijn. Die gaan uh, nemen daar uh, aan zitten. En dan gaan we gewoon op ludieke wijze de, de week bespreken en zo. Nou, dat allemaal dus tussen 5 en 7. Daarvoor nog tussen drie en vijf de euro breakdown met Maries Mulder. Dus het is weer een topdag op deze vrijdag. En dan gaan we maar beginnen met de lunch. Mooi weer buiten. Het is lekker weer buiten. Zonnetje schijnt, waait een beetje nou Dat is lekker gewoon. Lekker herfstweer. En ook natuurlijk de 3-in-1. Die is vandaag gemaakt door Albert Jan Vos. Ja, dat is niet te geloven. Nou, ik, uh, hij heeft... Uh, Dan we heb er één gemaakt, hoor. Ja. Fantastisch. U weet het, hè? Uw 3-in-1 kunt u weer insturen. We hebben, de kast is weer bijna leeg. Dus we kunnen weer... Uh, Nieuwe gebruiken. Dat eh, gewoon, doen Je weet waar het om gaat. Drie platen van één artiest. Of drie platen met één onderwerp. Dat mag ook. Bijvoorbeeld het onderwerp fiets. Hè? Vorige week gehad. Onderwerp fiets. Ja. Kan allemaal. Of drie platen van uw favoriete artiest. Dat mag natuurlijk ook. Het mag zijn, maar dit maakt niet uit. Wij draaien het. Stuur het in via onze Facebookpagina CFM Zandvoort Lunch. CFM Zandvoort. Uh, Facebook, nou ja. Jan, even normaal. Ja, wwwfacebookcom shuitenstreep Kun Je hem daar even opzet? Een beetje of gewoon als berichtje, komt het allemaal goed. En binnenkort kunt u het ook via de website doen. Zover zijn we nog niet, dat is bijna klaar. Maar binnenkort komt er ook een knop op de website. en dan kunt u daar een formuliertje invullen. En dan komt het ook bij ons terecht. Ach, ach, ach, ach, wat leven we bij ZFM Zandvoort? Wat zijn we actueel en wat zijn we hot bezig? In ieder geval Het hotste radiostation van Zandvoort en omstreken. hoor. Met uh, programma's voor elk wat wil. Nou, laten wij maar eens beginnen. Want al dat geouden neel, dat weet ik ook wel. Paardje! Oeps, upside your head. Say oeps, upside your head. Say oeps, upside your head. Say oeps, upside your head. The gap band. Mm -hmm. Oeps, upside your head. I'm back at you again. Oeps, upside your head. Radio station in WGAP. Say oeps, upside your head. Say oeps. <t relatives> <times> Now on all you gappers and you finger snappers, snap snap you toe choppers, and you love lapses, I want y'all to say this with me, <laughs> say it loud, say bigger the headache, the, the, the, the bigger the bed, the bigger the bed, the bigger the bed, the bigger the bigger the was dat uh, lekker swingend begin. En dit uh, heet Heroes. We, go in daylight. We go undercover the sun. Alesso Heroes. Nou, ik zou zeggen, zit de spaghetti en de ravioli en de macaroni en de lasagne maar op tafel. Want... Uh... We gaan even op de Italiaanse tour, eh, dames en heren. Want eh, het is natuurlijk tijd voor onze 3-1. Eh, vandaag samengesteld door Albert-Jan Vos. En die is een grote fan van Eros Ramazotti. Dus daarom zei ik al: zet de ravioli, de macaroni, de spaghetti en de lasagne maar op tafel. Want eh, nou gaat het gebeuren. Dan hebben we de 3-1 van Eros Ramazotti. En dat wordt mooi. In, in, in. Ik una No transition. All the memories we've had. Yes, you know it's true. That I just can't stop thinking of you. No, I just can't pretend all the time that we spent could die. I wanna feel it again. All the love we felt then. The Esa es la barrera, can't get around. Estoy pensando en ti. Oh, yeah. pensando en Jeroz Ramazotti. Cosa della vita, sebastasa en uh, terra promessa. Woe! De laatste twee live. Geweldig ingediend door Albert-Jan Vos. Fantastisch gedaan. Leuke 3-in-1. En uh, wij gaan nog even verder met Donna Summer. En uh, dan krijgt u hierna het Nieuws. Ja, ook dat nog. Hot stuff! Woe! Nou, dat is vanmiddag tussen 5 en 7. Hot stuff. Woe! Alleen nou, dat is je vijf en 7 Zandvoort, Zandvoort draait door. Met uh, als gast uh, Johnny van Elk, uh, ex-toneelmeester van Toon Hermans. En natuurlijk live muziek van de beste trompetisten van Nederland, Saskia Laro. Strange lady She made me Ja, down under. huppa. Ja, ja, het is vrijdag, het is vandaag 17 oktober. Dat is een fijne dag vol live radio bij ZFM. Natuurlijk straks tussen 3 en 5 krijgt u de Euro Breakdown met Maurice. En uh, daarna gaat het helemaal gebeuren. Zie Zandvoort rijdt draait door. Ja, ik heb hem. Voor Zandvoort en de regio. Ja, ik had hem. Ik moet even oefenen. Hè. Ja, dat lukt. Oké, okay, nou, dat vermiddelt dus. Maar nu eerst het regio met Angela de Koning. Ja. Uh, ik hoop dat ik er klaar voor ben. Ja. De politie is nog steeds op zoek naar getuigen van een ernstige mishandeling... Op die op zaterdag 27 september plaatsvond voor het raadhuis in Zandvoort. Bij de mishandeling raakte een man uit Zandvoort ernstig gewond. Het slachtoffer was na een avond stappen samen met anderen op weg naar huis... toen hij vlak voor het raadhuis door een man mishandeld werd. Het slachtoffer liep hierbij zwaar gezichtsletsel op... en is die nacht naar het ziekenhuis gebracht. Inmiddels is het slachtoffer wel weer thuis om te herstellen van zijn letsel... maar dat zal naar alle waarschijnlijkheid nog enige tijd gaan duren. De politie is op zoek naar getuigen... Uit onderzoek is gebleken dat er tussen kwart over vier en kwart over vijf ochtends... meerdere mensen in de omgeving van het raadhuis aanwezig waren. Mogelijk dat iemand iets relevants heeft gezien of gehoord. En mogelijk zijn er ook mensen die op andere wijze meer informatie kunnen verschaffen over deze mishandeling. Dus heeft u iets gezien uh, of heeft u meer informatie hierover... Neem dan even contact op met de politie. En dat mag eventueel ook via mis, Meld Misdaad Anoniem. Zaterdag 1 november 2014 organiseert Landschapsbeheer Nederland weer de Natuurwerkdag. De grootste vrijwilligersactie in het groen. Vorig jaar deden maar liefst 14.000 mensen mee. En ook dit jaar worden er weer duizenden mensen verwacht die hun handen uit de mouwen steken om het landschap een opknapper te geven. Heerlijke nachtje buiten aan de slag en ervaring is niet vereist. Aanmelden kan via www.natuurwerkdag.nl www.natuurwerkdag.nl De Italiaanse jazzpianiste en vocaliste Francesca Pandoi... is het opkomende jazztalent in de jazzwereld van het moment. Haar pianospel, swing en uitgebalanceerde improvisaties in combinatie met haar eigen stemgeluid maakt haar een artieste van internationale allure. Zondagmiddag te bekijken en uiteraard te beluisteren. Uh, vanaf drie uur in Grand Café De Rustzoek in Bloemendaal. Dus jazzliefhebbers die kunnen zondagmiddag naar Bloemendaal. Na Nationaal gaat de programmering van sterren op het station ook internationaal. Op maandag 20 oktober treedt het Amerikaanse The Sweet Remains op in de monumentale wachtkamer van station Haarlem. En uh, dit is een band die bestaat uit drie uh, singer-songwriters die dus gedrieën. Uh, wat ik er uh, een beetje van gehoord heb, hele mooie muziek maken. Tickets kosten 18,50 en te reserveren via de website van Sterren op het station. En tot zover de nieuwsberichten. Weer of geen weer, zomer of hartje winter. Het Westkust weerbericht luidt als volgt. Het komt vandaag tot buien, maar geregeld schijnt ook de zon. De temperatuur stijgt naar een graad of 18 Vanavond en komende nacht is het overwegend bewolkt en lokaal kan het wat spetteren. De wind uit het zuiden neemt toe naar vrij krachtige aan zee en de temperatuur daalt naar ongeveer 13 graden. Morgen beginnen we afhankelijk bewolkt, maar gaandeweg de dag komt de zon steeds meer tevoorschijn. Het blijft droog en er waait een krachtige zuidenwind. En met die stevige wind wordt zeer zachte lucht aangevoerd waarin de temperatuur oploopt naar, jawel, 21 graden. Na een warme nacht met geen lagere temperaturen dan 15 graden. Wow, dat doet het wel goed op een zomeravond, hè? Ja. <laughs> Beginnen we zondag met geregeld zon. Geleidelijk neemt de bevolking echter toe... en in de middag kan het tot enkele buien komen. De zuidwestenwind is aan zeekrachtig... en de temperatuur stijgt alweer naar een warme 20 graden. En dan te weten dat het normaal 14 graden is in deze tijd. Wow, we mogen niet mopperen, hè? En dat doen we dan ook niet. Dat doen we dan ook niet. Ja, was dat het? Dat was het tot okay. zover. Ja, oké, okay, dankjewel. Dat was het weer. Tussen 5 en 7 uur ZFM draait Zandvoort, draait, draait door. door. Goed zo. Vanmiddag met de voormalige toneelmeester van Toon Hermans, Johnny van Elk als hoofdgast. En live muziek van de beste trompetiste van Nederland, Saskia Larro met Pianist. Dus vanmiddag luisteren en kijken tussen 5 en 7 op ZFM Zandvoort. En dit is even een stukje Saskia, dat gaat u vanmiddag horen. Lero, really Jazzy. Ik weet of ze dit ook speelt. Want ze komt vanmiddag alleen met haar pianist. Maar dat maakt allemaal niks uit. Want dat klinkt ook heel mooi. Dat zal ik straks nog even opzoeken hoe dat klinkt. Maar in ieder geval, dat is vanmiddag. Tussen vijf en zeven. Bij CFM Zandvoort. Dit is Dusty Springfield. Son of a preacher man. Perfect time of the year And a perfect song Autumn in New York Why does it seem so exciting Autumn in New York It spells the thrill of first nighting Shimmering clouds Glittering crowds In canyons of steam They're making me feel I'm home It's autumn in New York That brings a promise of new love Autumn in New York Is often mingled with pain Dreamers with empty hands All sigh for exotic land. But it's autumn in New York It's good to live it again Geweldig. Het, het lijkt wel of, sinds Kees van der Laas hier vorige week vrijdag opgetreden heeft. We allemaal Sina toch gek zijn geworden. Dit was van een, uh, van een album dat heet The Main Event, uh, live at Carnegie Hall in uh, New York City. En uh, dit is de laatste voor het nieuws van 1 uur. I do. van Shepard. Vanmiddag ook weer terug te vinden in de Eurobreakdown gepresenteerd door uh, Marie Mulder. Vorige week stond hij op 20. Ja, de nieuwe stand ga ik niet verraaien, want dat mag je zelf doen vanmiddag. We gaan naar het nieuws en het weer van 1 uur. En we zijn na het nieuws terug weer met nog een hele leuke toon herhals. Als voorbereiding op vanmiddag natuurlijk. En... Uh, de Weekendagenda komt ook nog langs strakjes om uh, zo'n rondkwart overheen. Dus uh, we zien het allemaal wel. In ieder geval, uh, tot uh, straks, beste uh, Bintje. Tot straks. Tot zover het ritme van ZFM. Via de kabel op 104.5.